Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse economie zal niet terugzakken in een recessie. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Geithner gezegd. Volgens Geithner zal de economie zich de komende twee jaar geleidelijk herstellen. Hij waarschuwde dat het terugdraaien van belastingvoordelen... voor de rijkste Amerikanen noodzakelijk is... om aan te tonen dat er echt werk wordt gemaakt van het terugbrengen van de schulden. Het gaat om Amerikanen die meer dan 250.000 dollar per jaar verdienen... En die profiteren van de belastingmaatregelen die waren ingesteld door de vorige president Bush. Of er in het congres een meerderheid is voor het beëindigen van die fiscale voordelen staat nog niet vast. De Republikeinen zijn falikant tegen en de Democraten zijn verdeeld. Het Openbaar Ministerie in Duisburg is begonnen met het onderzoek... naar wie aansprakelijk kan worden gesteld voor de doden en gewonden tijdens de Love Parade...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 Onder hen is een man van 22 uit Zwolle. De organisator van het feest zei dat er nooit meer een love parade zal worden gehouden. In sint anna parochie in Friesland zijn de gevels van twee woningen weggeblazen door een explosie. De politie spreekt van een aanslag. De 56-jarige bewoonster is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 61 is aangehouden als verdachte. Het is nog niet duidelijk wat de relatie is tussen de aangehouden man en het slachtoffer.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 Uh, ja, hoe laat zich dat beschrijven? Ik, ik heb zelf nu op de, op de nieuwe Flyer voor de Beach Parties uh, bij uh, Ries -en zee staan uh, de Friendly 25 Up. Dus het is vanaf 25 jaar. En uh, Swing Station onderscheidt zich denk ik door de oh, leuke ontspannen, ongedwongen sfeer. Uh, de Friendly 25 Up, zo uh, mooi gezegd. En uh, ja, er wordt uh, lekker gedanst. Uh, ontmoet, uh, drankje... En over het, niet, uh, van die, het begint op tijd en we zijn om 1 uur afgelopen. Maar dat gaat nu dit nieuwe seizoen straks uh, van half 9 naar half 2. Dus dat schuift ietsje op. Je bedoelt over de reguliere tijd De, de tijd uh, dat we open zijn. In Haarlem. En uh, ja, wat zijn feestjes, dus ja, misschien zijn er uh, luisteraars die zeggen, kunnen bellen of zo. Die dus zeggen van nou wat, hoe ze zelf ervaren hebben. Maar ik, uh, na 5,5 jaar, ik vind het ach, altijd hartstikke leuk. En uh, ja, en, en dat is wat het altijd weer verder brengt, zal ik maar zeggen. Hoeveel uh, nou ja, ja. we hoeven geen luisteraars te hebben die, <laughs> uh, die bellen. Ik ben er zelf natuurlijk ook geweest. Mario, ben je er wel eens geweest? Nee, ik ben er niet nee? geweest. Ik ben alleen toen met het interview op uh, uh, locatie Bouda. geweest. Ja, uh, Boeddha Dens was dat, hè? Uh, was dat Boeddha Dens? Ja. Was uh, in het Meterhuisje? Um, ja.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 En oh, dat, daar. daar zat ik eens voorheen, uh, daar hebben we het samen met z'n drietjes, toen ik nog op station zat, uh, opgericht. En uh, met Tine van Heuven en uh, Tineke Buiteneck. Ja, dat is een echt een alternatief spiritueel uh, feest. Tineke dat is iemand anders hoor. Uh, Tineke... Dat uh, is mijn zuster. Weet ze uh, Tineke Tineke? Ja, nou ja die we ja. toen in de uitzending van Tineke. Tineke. Vind oh. ik ja. nog wat. Ja. ja. Dus uh, ja, dat is echt een spirituele, de spirituele club, uh, dansavond. En maar Swingstation is echt een reguliere uitgaansavond.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 Uh, wat trance, maar ook wat funk. Dus weer meer de upbeat, uptempo, tempo, uh, avondmuziek. Uh, uh, waar een avond-dj uh, uh, uh, uitermate goed moet uh, kunnen mixen. En waar je gewoon lekker uit op je dak gaat vanavond. Dus de na, ethisch naad is nou.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 dat je in je spullen komt. Sportkleren. Maar voor de rest gewoon spijkerbroek. En uh, lekker, uh, uh, lekker een mooie shirtje aan. Of een blouse voor de dames. Of een jurk. Ja, nou, rokken zou je niet zo heel erg veel vinden. Maar uh, zeker. Ja, gewoon maar gewoon lekker, lekker, lekker gekleed zoals je wilt zijn op zo'n uitgaansavond. Nee, hey William, ja. we gaan, uh, je hebt wat muziek uh, meegenomen. Ja. En we gaan nu luisteren naar een CD van jou. Willen we aankondigen? Ja, uh, wat ik een heel goed nummer vind, is uh, het nummer van Chesto Just Be. Dat is een nummer met uh, Kirstie, Kirstie Heckshaw. Nou, en uh, ja, vind ik vind het een, een topnummer. Uh, dat wil ik wel vertellen. Dat was 2004, is dit nummer een CD uitgebracht. En toen, ik ben in 2004 september gestart met.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 Bosnië, over Bosnië. Ja. Bosnië-Herzegovina. Bosnië -Herzegovina. Ja, zoiets, ja. <laughs> dan denk ik, ja, hoe verscheurd land dat is. Mm -hmm. uh, door, uh, dus daar is. En hoe moeilijk je daar dan een gemeenschap krijgt. Ja, wel uh, in het, in het uh, stukje de, de, de moslims of de, de christenen. Ja. Dus ja, dan denk ik, we zijn zo gezegend op een bepaalde manier al gewoon hier in Nederland.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 Just a minute.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 een uh, slechte manier doen ondernemen, zou maar zeggen, maar ja, dan denk ik van, zoals hij, mijn broer dan uh, bezig was, denk ik van, nou, mijn pet, mijn pet, af. Maar is het scheppen dan uh, per definitie sp spiritueel? Is dat wat je probeert te, te zeggen? Ja, je scheppend? nee, ja, je hebt ook, uh, uh, ja, je, nee, ik denk niet dat dat één op één is, maar, uh, nee, maar dat is, uh, ja, ik, vind, ik, God, ik ben niet zo'n zo weten. Uh,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 Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You that one love, one life.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 Wat, wat doe je daar nou mee? Je stelt nu wat vragen, hoe zit je in je lichaam? Maar geef nou, het eens dus even een beetje een kader? Ja, wat doe je daarmee? Kijk, dus bij het padwerk, de mensen die daar, zeg maar, een padwerk trainer, helper noem je dat, die heeft oefeningen, lichaamsoefeningen. En door die lichaamsoefeningen kom je bij bepaalde gevoelens. Want als je je lichaam uitrekt of je buigt je voorover en je weer achterover.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 dus middags evenement dan een uh, presentatie, barbecue en dan een borrel. Nou, dan gezellig naar huis. Dus een soort teambuilding uh, dagen. Dat doe ik ook met F3 Sport. Mm -hmm. Naast de swingstation. Ja. Was dat uh, wat je nu doet uh, ook je jongensdroom? Nou, ik wilde wel altijd ondernemer worden. Ik ben uit Annapolona, Daar ben ik geboren. Ben ik naar Harlem gegaan. en uh, small business uh, gaan doen.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 Een soort gemeenschap van vrienden dat we dat organiseerden. Dus het van het een kwam het ander. Vanuit de liefhebberij. Ja. Nou, we, zitten er weer, we zijn er weer aan toe aan het einde. Dank je wel voor, voor het hier zijn. Ja. We gaan even luisteren naar muziek. Peter White met Walk On By.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 En dit transfeest wordt ook nog gehouden op zaterdag 28 augustus. Wil je ja. met pennen wat aan toe te voegen? Ja, Als het mooi weer is zoals vanavond, dan gaan we gewoon helemaal buiten. Afgelopen keer mm. ook. Dus uh, 4,5 man, uh, helemaal lekker buiten. Echt uh, type Florida feestje, weet je wel. Uh, ah. Helemaal gezellig. En een zonsondergang, hè? En een vol zon-, ja, volle zonsondergang. Daar gaan <laughs> klinkt, wij voor. Dat heel hè? romantisch. <laughs> nou, mensen, luisteraars dus allemaal komen.